De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 1,2 miljard euro. De afgelopen twee maanden werd geen enkel vliegtuig verkocht. Airbus hoeft daarom de productie van de A350 terug. De vraag naar dit soort lange afstand zal vanwege de pandemie het langzaamst herstellen, zo is de verwachting. Eind juni kondigde het bedrijf al aan tot de zomer volgend jaar 15.000 werknemers te ontslaan, vooral in Duitsland en Frankrijk. Het CBR waarschuwt voor bedrijven die beloven op korte termijn een theorie-examen voor het rijbewijs te kunnen inplannen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Volgens directeur Pechtold zijn duizenden mensen inmiddels slachtoffer geworden van deze praktijken. De bedrijven beloven binnen twee weken een examen te kunnen regelen, maar als de klanten betaald hebben krijgen ze een paar dagen voor de datum te horen dat het niet doorgaat, wegens drukte bij het CBR. De werkelijke wachttijd bij het CBR is twee tot drie maanden. De reddingsbrigade heeft gisteravond bij Callands Oog drie jongens uit zee gered. Ze waren in een muisstroom terechtgekomen. De jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar gingen rond half acht de zee in. Ze kwamen in een grote gul terecht en werden meegesleurd tot zo'n 100 meter uit de kust. Een strandtenteigenaar zag het gebeuren en schakelde de reddingsbrigade in. De jongens hoefden niet naar het ziekenhuis en maken het goed. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen ook veel zon en nog iets warmer, met lokaal zelfs 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de afstaatdijk richting Noord-Holland... tussen Bresland-Dijk en Den Oever een kwartiervertraging door de werkzaamheden...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 Live. Dit is ZFM. That's the girls, y'all. That's what I'm gonna talk about this morning. Soon the band get in my groove, I'm gonna do it. That's right. Come on, Pete. Come on. <laughs> Yes, yes, yes! Madness, ain't that that for me to do? Make me feel like a monster jack. When I wake up, I want to see something smiling in my face. Girls on my mind. Fat back, lekker funky base, Sida FM. 10 over 11, mijn naam is Walter Sands. Ik ben nog tot 12 uur bij je. Dit is ZFM Live. Met zometeen over twee platen: Jaap kopen met alles over Alternative FM vanavond. En dat zometeen. Nu eerst Rel Williams, samen met Elvin Hurt. Can I steal it?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 Williams, Kelvin Harris en Kitty Perry deden natuurlijk ook nog mee. Goed, ga gaan even terug naar 1989. Dat was een film. Die ging over een groot schandaal met een exotic dancer, een exotische danseres en een minister in het Engelse parlement. Scandal. En daar zat een soundtrack in. Dusty Springfield. Nothing has been proven. Dit is hem. Hier bij ZFM, waar het kwart over elf is. En ik ga zo meteen met Jaap Koper bellen. Tot zo. Kendall. En de man die nooit een schandaal veroorzaakt, Jaap Koper hier. Ja. Nou, een schandaal veroorzaakt, dat weet ik niet, Walter. Dus, ja. uh... <laughs> maar wat je wel veroorzaakt, is een programma, al heel lang doe je dat op de donderdagavond, Alternative FM. Ja. En uh, even gewoon even naar de basis, Jaap. Uh, alternative FM, dat is niet alleen maar alternatieve herrie uit garagebochten. Nee. Wat mensen denken, er zit ook singer singer songwriters en anderen in. Ja, ja, maar het is altijd weer een wijd uh, misverstand er is ja. een uh, plaatselijke verslaggever van een krant, van een niet de naam te noemen krant die zegt dat het dat het is <laughs> Uh, want uh, er zitten ook uh, gewoon uh, stukken tussen waarvan je denkt... nou, uh, dat zou zomaar uit de jaren 60 en 70 uh, mm -hmm. kunnen, kunnen zijn. Of het klinkt gewoon een stuk rustiger en uh, weet ik allemaal wat. Uh, dus mensen die dan lopen te roepen van dat de muziek vandaag de dag... Uh, gewoon uh, ja, snergherrie is, uh, dat bestrijd ik uh, volledig. Want ja. dat, is, dat is gewoon niet zo. En ja, want het is het is, je hebt ook allerlei verschillende stromingen in je programma. Het is echt niet alleen maar die gitaarbeentjes. Nee, nee, nee, nee oh, sowieso niet. Laat ik dan maar even een voorbeeld noemen. Uh, bijvoorbeeld, we hebben maandag uh, allemaal uh, kunnen kijken. Voor degene die uh, dat, uh, dat gevolgd hebben bij Rainbow Radio. Had je tussen 12 en 1, had je Winnie Moore. Dan klinkt dat, nummer relapse, dat klinkt totaal anders als zij hem daar uh, gewoon uh, zitten spelen in, uh, in ja. de studio met alleen een akoestische gitaar. Ja. En voor mij geldt, als uh, het liedje overeind uh, blijft met een akoestische gitaar, is dat gewoon een goed liedje. En ja. dat, dat uh, was uh, bij haar zeker het uh, geval, om maar even een lichtend voorbeeld uh, te noemen in dat, dat opzicht. Ja. Dus, ja. dus, dus uh, en, en dat is ook denk ik uh, de kern uh, van het hele, hele verhaal van, uh, van muziek maken. En dat uh, gebeurt dan ook uh, regelmatig in uh, mijn programma. En vorige week had ik toch wel even een slik uh, moment met Lisette Aviva. Ja, dus ja. Uh, als, als zij het nummer Jordi Despair uh, speelt, ja, dan, uh, dan had ik toch wel een uh, behoorlijke strot, uh, ja, ja, kan mooi ik de je de. vertellen. Ja, dus, ja, ja. Maar ja en, ja. en dat, dat vind ik heel mooi. Je doet het altijd heel klein. In een soort, soort huiskamersetting komen die mensen mm -hmm. hier, mm -hmm. akoestisch. En Marcus doet dan de techniek daarvan. En dat klinkt gewoon ontzettend goed. En dat is ja. gewoon erg leuk. En je kunt er ook uh, kijken, hè. Je kunt, uh, jullie hebben een eigen kanaal. Ja, we hebben een YouTube kanaal, Alternative VM. Daar kan je ook naar zoeken en dan zie je ook wat, wat we al hebben voortgebracht. Er is zelfs al een plannetje voor een albumpresentatie. Dus, okay. dus dat zit waarschijnlijk er ook nog aan te komen. Dus ja, we gaan dat, we gaan dat, we gaan dat wel op een op een bepaalde manier willen we dat gaan vormgeven. Ja. Dus dat, dat, dat moet ergens in september gaan plaatsvinden. Wat leuk. Ja, of dat gaat plaatsvinden, dat moeten we natuurlijk ook afwachten met alles wat, wat zich met het C-woord ontwikkelt. Ja. Hè? Want ja. Ja. daar kijk ik natuurlijk ook heel erg sterk naar. Dus, ja. dus het, het is een beetje lastig om te plannen en, en, en, en daarmee bezig te zijn. Maar ja, we doen ons best in, ja. in dat ja. opzicht. Ja, en, en binnenkort krijg je dus die bijzondere gast waar je het niet over wil hebben. Maar dat ja. wordt een hele bijzondere uitzending Waarvan Wanneer je mij verteld hebt, we gaan proberen zo min mogelijk luisteraars over te houden. Dat is wel de bedoeling, het is een beetje een, een, een, een streven, Nou, ik verklap gewoon dat het David Molenburg zelf is, dus die, die, die is het, want die betreft het, maar het, de gein die we nu dus eigenlijk al hebben is, want ik kwam hem tegen een paar weken terug, dat was de aanleiding was bij dat skatepark, toen begon hij er zelf al over bij, bij de Tollestraat en dan stond hij daar met, met de wethouder van de toen stond hij daar en toen begon hij erover van ja het is wel de bedoeling dat we dan zo min mogelijk luisteren ze proberen te krijgen. Maar ja, ik weet niet waarvoor hij uh, dat uh, gezegd heeft. Maar dat, dat is een. Dat, en dan ook met zo'n zo lachje om zijn uh, mond heen. Zo van. Nou, weet je. Dat, ja. dat, dat idee. Ja. Dus, en, en dan zit er toch een klein beetje ook een soort rebellie uh, in. En daar hou ik wel een beetje ja, van. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, dus maar we, we, we, we, ja, we bereiden dat voor, ja. maar t, niks is zeker. Nee, en, dus dat uh, kijk, als, ik vind uh, het wel super dat hij daar überhaupt aan, aan, aan mee wil doen. Dat vind ik echt gewoon ja. heel erg nou, ik, ik, ik, ik, ik ga het je ook zeggen. De bedoeling is dat hij volgende week donderdag okay. uh, tussen, t, tussen 8 en 10 uh, gaan aanschuiven. Dus wow. dat, uh, dat, dat, is dat sowieso. Uh, maar dan, uh, dan, dan, dan, dan kom ik daar volgende week nog even op uh, terug. Dus, ja. uh, dus dat, dat, dat sowieso. Maar als ik kijk, even beperken naar uh, vanavond. Ja, dan, want je, uh, hebt, uh, je hebt vanavond ook weer iemand hier, hè? Ja, dat is ook, is ook een Zandvoortse muzikant, uh, okay. Walter. Ja. ja, ja. Het is, uh, kijk, ik, ik heb wel eens uh, gek en ik vertel het nu nog een keer. <laughs> van als ik hier, uh, als ik bij jou nu in de studio zou staan, ik gooi het raam open... En hij gooit zijn daknaam open bij uh, waar hij woont... dan zouden uh, we een gesprek kunnen voeren. Maar of de buurt er dan wel mee blij is, dat is vers twee. <laughs> dus, dus om aan te geven dat hij dus in de buurt van de studio woont... Ja. Uh, ik heb het over de Julian ja. dat, is, uh, dat is het man om wie het gaat. Uh, hij is van Operation Hurricane. Mm -hmm. Dat is weer een Haarlemse band. Hij is daar een onderdeel van, maar het is, uh, wel, uh, ja, hij heeft uh, toch uh, de, de, de, de taak van frontman op zich ja. genomen... En dat uh, zal vanavond wel gaan blijken, denk ik. Okay. Want hij uh, is van plan om ook wat, uh, wat materiaal te laten horen die nog uh, in de pijplijn uh, zitten. En die songs, hè, die, songs ja. die klinken straks anders dan dat hij ze dus nu hier gaat spelen. Hè. Dus okay. uh, dit is uh, de echte pure vorm uh, waardoor het ja. luisterbaar is. Ja. Maar op het moment dat hij met zijn hele band uh, tekeer gaat trekken, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, ja wat leuk. En ja. En dat, uh, en dat is, dat is het leuke van uh, van dit. En ja. uh, verder zit, uh, zit, er nog wel wat, uh, wat materiaal in. En uh, ik kijk dan altijd uh, met een scheef oog uh, naar uh, mijn uh, goede vriend, mijn radiovriend in mm -hmm. uh, in Capelle. Ja. Uh, die, uh, die, uh, die doen daar ook uh, een radioprogramma op de zaterdagmiddag. Mm -hmm. En uh, die, uh, die, uh, ja, daar, daar zaten bijvoorbeeld een, een band uit Alkmaar. Charmers Eye heet die, uh, heet die band. Nou, uh, komt uit Noord-Holland. We willen ja. ook iets uh, meer gaan doen hè, met uh, Noord-Holland. Mm -hmm. Dus dat, dat, daar kom ik ook uh, in de loop van de tijd uh, nog een keer bij je op uh, terug. de ja. uh, Arthurs heet, uh, is een band. Uh, dan heb ik de uh, Bohems. De Bohems. Mm -hmm. dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ook, en ook weer uit uh, de buurt uh, is uh, Lea, Lea Rai, heet zij. En uh, zij maakte vroeger onderdeel uit, of tenminste, dat was uh, Lisa en de Lumberjacks. Voor okay. de mensen die dat uh, nog uh, weten. Maar ze is een totaal andere muzikale richting in geslagen. En ik ben uh, bijna ook dat materiaal over het hoofd, uh, had ik dat uh, gezien. En er zit uh, zolwaar een single in. En die heb ik gisteren al uh, gedraaid uh, tussen 10 en 12 van uh, I Took Your Name. Die man uh, komt uit Groningen. Uh, achter die man schaalt uh, Chris van der Ploeg. Uh, is hele uh, luisterbare muziek. Uh, en het is ook een hele mooie single uh, geworden. Dus, dus ja, dat, dat zit er allemaal vanavond in. Wat leuk. heel erg leuk, uh, ja ja. ja, nou ja, goed. Uh, Verline, die draai ik straks. Dat, dat weet je. Dat, uh, ja, voordat je er zelf weer over begint. Ja. Uh, ken jij uh, LP? Want onze verdierbare collega Toebak op de zondagochtend... die zegt, ja, LP heeft een nieuwe LP uit. Ja, volgens mij, uh, zeg mij dat wat. Ja. Die heeft ergens in 2016 nog ergens een hit uh, gehad. Ja, dat is een zangeres uh, uit New York. Dat dacht ik die al. Die heeft inderdaad voor Cher en Rihanna... en zelfs de Backstreet Boys, uh, Boys geschreven. Ja, maar klopt. Het, is, uh, het is echt heel erg leuk. En weet je, ik vond het wel een beetje bij jouw programma passen. Dus ik ga die draaien. Nou, uh, dan LP met nieuw. The One You Love. En dat is uh, gloednieuw volgens onze dierbare collega Tobak in de zondagochtend. Ik, uh, ik ben benieuwd. Oké, okay. hey, dankjewel en succes vanavond. Ja, oké. Okay. Hoi. You love. ja En LP staat dan inderdaad voor Laura Pergolizzi. En ik krijg meteen een berichtje van Jaap Ja in 2016 had ze zijn plaat in het heette Lost on You. En daar zijn we weer helemaal bij. Goed, gaan we iets totaal anders doen. Um, Robbie Williams, oké. Okay. Maar dan in het Frans. Schijnbaar om een Frans publiek te trekken. Maar ik vind het best wel leuk. Tijd perdu, een cirkel solitaire. Tous ont des épées d'heureux. Ik zie dat plus belles sont déjà pris Si het plus beau, sont comme het me que Que provient er? Oh, de poste van de glas Voor nouvel inventaire. Quand dit de la passe tous vos cœurs sous coule la de jour en corps quand l'amour les brûle la tu es tu dire vos soufis bas Je voelt, je slap peut-être seul, die t'empêche de jouer van je. Entre l'amour et le plaisir, tel est vraiment ton désir. Tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie, qui reviennent avant tout. Le grand bidou de nuits, prends un ticket ailleurs. sans te priver de bonheur, en encore. Mais plus en de pleurant, en de pleurant, en de pleurant, en de ici en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 Ja, het was hem echt. Robbie Williams in het Frans. Waarschijnlijk om het grote Franse taalgebied ook te bedienen. En in Frankrijk heb je natuurlijk de regel dat je zoveel procent Frans moet draaien. Dus dan kon Robbie Williams mooi meedraaien. Misschien dat ik morgenavond de mix draai. Want er is ook een versie van waar hij half Engels, half Frans zingt. Goed, uh, dat allemaal tezijde. We hebben een nieuw programma op, uh, op ZFM. Dat is in de ochtend. Loogman, Stuy en paarden en Dat zijn drie vrolijke vrienden hier uit Zandvoort... En die vertellen alleen maar anekdotes. En dat is echt hilarisch. Af en toe dus echt super. Dus echt heel erg leuk. Het is echt een aanwinst, vind ik, voor, voor ZFM. En uh, vaste item in dat programma is een column. En die column die wordt gedaan door Tino Stuy. En afgelopen dinsdag had hij over de aankoop van een hamster. En die is echt heel erg leuk. Stuy. Uh, deze column heet uh, Hamsterwoede. Verbeelding is een prettig hulpmiddel bij gecompliceerde zaken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 weer, Veline met Alleen. En je hoort hem zeker vanavond weer bij Alternative FM, bij Jaap, dat weet ik zeker. Goed. gaan we even iets anders doen. Een live-opname van Case Choice. Sarah Bettens, of zoals ze nu heet, Sam Bettens. Sarah is transgender. Is daar vorig jaar voor uitgekomen en uh, ja heeft natuurlijk helemaal niets met de muziek te maken, want die is gewoon hartstikke goed. Dit is het live-optreden van Case Choice. Met een groot dit. Country blues. En daarvoor hoorde je Case Choice, not an Edict. Dat hoor je allemaal hier bij ZFM, waar het tien voor 12 is. En uh, ja, laten we gewoon even kijken naar buiten, jongens. Het is zomer. Here it is, the cool slightly trans.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 She turned around to see what you beeping at It's like the summer's a natural aphrodisiac And with a and pad I composed this rhyme To hit you and to get you equipped for the summertime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 it up a slide but you can't be true 2 miles an hour so everybody sees you there's an air of love en of happiness En dit is the fresh prince's new definition of summer madness Ja, dat is toch wel de ultieme zomerplaats. en uh, ja, er is natuurlijk ook die andere en ik draai hem eigenlijk nooit als het 30 graden is, draai ik Rimmel van het Groenewoud. Rimmel met zijn tja cha -tja, tja En eigenlijk, nu met dit gevoel, ik doe het gewoon. Hier is hij, Hazes, met Zomer.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 I get the song Ja, dat was hem, André Hazes. En daar word je toch inderdaad gewoon heel erg blij van. En uh, ja, het zit, het zit er bijna weer op. Het is, uh, het is bijna 12 uur. Uh, de mensen van lunchroom zijn al binnen. Die gaan ons al voorbereiden voor de uitzending zometeen van 1 tot 3. En dan vanavond het FM, Morgen vroeg die toeristenstunde. met jaar bij Maya Punnekotter. En dan uh, morgenavond ben ik er zelf weer met Welkom in Zandvoort. See it. En dan gaan we zaterdag gewoon weer door. Blijf gewoon luisteren naar ZFM. En uh, heel veel plezier nog en geniet van het lekkere weer. Tot morgen. Oh.